2 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Het is de warmste 8 augustus sinds het begin van de metingen in 1901 meldt weerplaza. Het werd vanochtend 33 graden in de beeld, waarmee het record uit 1975 is verbroken. In het oosten en zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot boven de 35 graden. Het KNMI heeft voor Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland code oranje afgekondigd. Het wordt aangeraden om extra op anderen te letten... lichamelijke inspanning te beperken, genoeg te drinken en altijd water mee te nemen. De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon is overleden. Ze is bezweken aan de verwondingen die ze opliep bij de zware explosie in Beirut afgelopen dinsdag. Het Waldmans Molier was 55 jaar oud. Ze was net als haar man in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze werkte op de personeelsafdeling en zat afwisselend in Den Haag en Beirut. Het dodental van de explosie in de Libanese hoofdstad ligt boven de 150. Er zijn nog vele tientallen vermisten. De politie in Noord-Holland heeft het vannacht druk gehad met mensen die onder invloed waren van drugs. Een man in hoorn liep zonder shirt en met een mes in zijn mond over straat. Onder invloed van wiet en lachgas. Hij wilde agenten vermoorden en werd opgepakt. In Haarlem draaide een man in een café door na cocaïnegebruik. Hij was erg agressief. De politie stuurde een hond op hem af. En op Tessel raakte een jong stelletje de weg kwijt bij een LSD-trip. Ook zij waren ze agressief. Ze zaten naakt op de camping en schreeuwden waar hun kleren waren gebleven. De politie moest pepperspray gebruiken. De Marokkaans-Nederlandse schrijfster Naima El Bezas is overleden. Ze debuteerde op haar 21ste met de roman De Weg naar het Noorden. In Gelukssyndroom beschreef ze haar worsteling met depressies. Haar grootste succes boekte ze met Phoenix vrouwen Naima El-Bezas maakte zelf een einde aan haar leven. Ze is 46 jaar oud geworden. Het weer, het is zonnig en zeer warm. Op de Waddeneilanden 30 graden. En in het zuiden van het land kan de temperatuur oplopen tot 37 graden. Ook na vandaag is het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan niet meer zoveel files, alleen op de N201 hoofddorp richting Zandvoort heb je een half uur vertraging tussen de aansluiting met de N208 en Bentveld. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Uit de jaren 80 op de Zandvoortse Radio. De Duran Duran en de Skin Trades. 8 over 2 Zandvoort. Een hele goede middag. Ondanks dat het bijna 30 graden is, zijn wij gewoon in de studio van ZFM aan de tolweg 10A aanwezig. Tegenover mij Albert-Jan Vos. Goedemiddag Albert-Jan. Vlees en water klaarstaan? Uh, ja, half ijs, half water. Half uh, ijs. Nee, maar... Ja, maar dat heb je wel nodig. Het is goed koud. Goedemiddag, luisteraars en kijkers. Ja, goedemiddag. We zijn er weer, wat een mooi weer. Hè? En dat betekent ook dat er heel wat uh, gebeurt en gebeurd is. Ja, dat klopt. Nou ja, het laatste bericht wat, uh, wat ik heb is, dat uh, dat, is, dat stamt alweer van een kleine twee uur geleden. Dat uh, de parkeerplaatsen inmiddels uh, vol zijn en de toegangswegen voor strandbezoekers per auto's zijn gesloten. Alleen bestemmingsverkeer wordt doorgelaten. En uh, verder houden we natuurlijk de sociale media van de gemeente in de gaten voor eventuele actuele ...ontwikkelingen en die zullen wij u zeker niet onthouden. Nee, het is wat. Ja, neem in ieder geval water mee als je nog de deur uitgaat. Ja. Flesje water zeker, want uh, ja, dan, uh, dan blijft toch nog uh, enigszins koel. En ook als je terug gaat uh, water meenemen, want je weet niet uh, hoe druk het is... ...op het moment dat jij besluit terug te gaan. Maar ik zou in ieder geval uh, genoeg uh, vocht uh, meenemen voor onderweg. Ja, en dan hadden we natuurlijk uh, woensdag uh, dat meisje van uh, 12 wat uh, vermist was... Klopt. Met een hele lopen. Nou, we afgelopen week meerdere incidenten. Dat was nogal wat. Ja, met de muien. Met de muien ook. Daar komen we straks ook nog uitvoerig op terug. Dus we zullen u, u, u als gast van Zandvoort zeker informeren over het een en het ander en over actuele ontwikkelingen. En de vreselijke ramp in Beirut natuurlijk. Met meer dan 150 doden, 5000 gewonden. Ja, dat is ook wat. Uh, dus uh, ik kreeg ook een melding door dat uh, van KPN uh, dat uh, KPN dat, uh, dat storingen oplevert en dat zou uh, het gevolg zijn van de vele, toer, vele mensen die in Zandvoort zijn en allemaal tegelijk die, zo, die de, de media gebruiken. Vandaar dat er storingen kunnen zijn op het KPN netwerk. Goed, uh, wat gaan we doen? In principe gewoon een lekkere zomerse uitzending. En uh, met uh, veel Zandvoorts nieuws. Wat gaan we allemaal doen? Natuurlijk, uh, rond de klok van half drie het weerbericht. Nou, het is een kort weerbericht, want uh, volgende week gaat er niet veel veranderen. Zon, zon, warmte zon. <laughs> maar uh, vanaf woensdag uh, gaan we toch ietsje, ietsje naar beneden. Dus uh, houd moed, houd moed. Het wordt weer wat koeler. Goed, het weerbericht om half drie. Uh, dier van de week. Ja, er zitten nog twee, twee honden in het asiel. Babs en Rex, die houden elkaar gezelschap. En uh, wij blijven uh, pogingen ondernemen om... Uh, ook deze twee onderdak te krijgen. Uh, dus deze week gaan we weer aandacht besteden aan Babs. Het gedicht van de dag, ja, het kan nergens anders over gaan lopen. De zomer natuurlijk. Maar ja, het is zomer. Welk gedicht het wordt, Rob, de eer is aan jou. Jij mag hem uitzoeken. Dat gaan we doen. Uh, zometeen natuurlijk over het tweetal platen. Beetje het Zandvoortse weekoverzicht. En uh, nou, Er is natuurlijk nogal wat gebeurd afgelopen week in Zandvoort. We houden natuurlijk, uh, de, zoals gezegd, de ontwikkelingen in de gaten... We staan even uitvoerig ook stil met het verschijnsel muien. Dat kan je niet vaak genoeg benadrukken. Dus daar hebben we ook een item over. En voor de rest natuurlijk ook heel veel Zandvoorts nieuws in het kort. Kort over hier hebben we natuurlijk Pit Report. Want die wordt om drie uur weer gekwalificeerd. En op het circuit van Silverstone. Het mag dan niet de Engelse GP heten. Dus het heet nu de 70th Anniversary. Oké, okay, hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Maar geef een beetje je naam en je kan weer rustig gaan racen. Maar goed, eh, tussen 3 en 4 wordt er weer gekwalificeerd. Dus kwam over vier een uitgebreide terugblik op deze kwalificatie. En ook natuurlijk tussen, twee en, tussen drie en vier eh, volgen we natuurlijk ook eh, actueel de kwalificatie hier vanuit de Tolweg 10a. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drieën te blijven luisteren en kijken. Uh, naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. www.zfm-live.nl ZFM, Zfm maak naam naambaar, want de zon schijnt Dus pak je radio. Rem naar het En zet hem op 106.9. Yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag hete zomer. En zo is het. Het is bijna 30 graden hier in Zandvoort.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 gauwe oude strandplaatsen op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de groep De Neus en Het Strand. Het was toen de tijd een echte Veronica heet. Die draaide me helemaal grijs op de radio. En natuurlijk met 30 plus graden kan die gerust nog een keertje gedraaid worden.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 Dat we dit programma stond op zaterdag met uh, twee gouden oude platen uit de jaren 80 uh, begonnen. Gooi je meteen ook even een nieuwe hit uh, erachteraan. You're the Jason de Rulo en uh, Take You Dancing. Heel ja, lekker hoor, met die warmte zo. Hè. Even lekker dansen hier in de studio. Gelukkig hebben we een airco uh, dus, uh... ja, ja, De uitzending duurt vanavond tot 12 uur. Uh, ja, inderdaad. Nou ja, het is, het is wel lekker natuurlijk. Dus uh, ja. helemaal niet verkeerd. Nou, we zeiden het aan het begin van dit programma al. Er is weer heel wat gebeurd. Ja, alles is terug naar dinsdagmiddag. Afgelopen dinsdagmiddag, rond uh, 20 minuten over vier... werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een onwelmelding... op het Zandvoort strand nabij strand paviljoen 26... Ook de opgeroepen traumahelikopters spoeden naar Zandvoort. Het strand werd door de strandgasten en inmiddels aanwezig hulpverleners vrijgemaakt voor een veilige landing van de traumahelikopter. Ter plekke het te gaan om een vrouw die onwel was geworden. Het medische team heeft de eerste zorg verleend waarna de vrouw voor verder behandeling per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. Een auto is dinsdagavond laat over de kop geslagen op de zeeweg, over de kop geslagen op de zeeweg bij Overveen. Drie inzittenden zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is aangehouden omdat een drugstest positief aansloeg. Rond het elf, euh, tien minuten voor elf s avonds reed de auto richting Bloemendaal aan zee... toen de bestuurder uit de bocht vloog ter hoogte van camping De Lakens. De auto raakte een elektriciteitskast en is gelanceerd over een duin. De auto sloeg over de kop, maar kwam op vier wielen weer tot stilstand. Bij het ongeval raakte de bestuurder, een 19-jarige man uit Zandvoort, niet gewond. Bij hem is wel een blaas- en speekseltest afgenomen... Hieruit bleek dat hij positief testte op THC, de werkzame stof van hennep. De bestuurder is hiervoor aangehouden. De drie inzittende, een man en twee vrouwen, raakten wel gewond en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Er waren veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder de politie, brandweer en zes ambulances. Tijdens de hulpverlening was één rijbaan afgesloten. De hulpdiensten reageerden afgelopen woensdagmiddag alert op een vermissing van een 12-jarig meisje op het strand van Zandvoort. Vier reddingsboten en helikopter speurden de Noordzee af, het strand af. Ook de politie kwam helpen en er werd een burger met actie begonnen. Het vermiste meisje was voor het laatst gezien in zwemkleding. En daarom hielden de hulpverleners er ook rekening mee dat ze in zee was gaan zwemmen. De grote zoekactie maakte veel indruk op de aanwezige badgasten. Sommigen werden zelfs het water uitgestuurd tijdens het zoeken. Na ruim een uur is het meisje teruggevonden. Ze was niet in het water, maar had misschien honger gekregen en stond bij een viskraam op de boulevard. In de nacht van donderdag op vrijdag is een automobilist in de Linnéenstraat met zijn auto tegen een boom gereden en vervolgens over de kop geslagen. De jonge bestuurder is aangehouden op verdenking van alcoholgebruik. Een automobilist is vannacht aangehouden na een eenzijdig ongeluk in de Linnéenstraat rond kwart over drie s'nachts. Reed hij richting Zandvoort Nieuw-Noord toen zijn auto uit de bocht vloog. Hij reed een boom omver en de auto kwam op de kop terecht. De bestuurder en zijn bijrijder zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar bijna raakten slechts licht gewond. De bestuurder is aangehouden omdat een blaastest het vermoeden deed reizen dat de jonge man had gereden onder invloed van alcohol. Hij was overgebracht naar het politiebureau voor een nadere ademanalyse om beter te kunnen bepalen hoeveel de bestuurder gedronken heeft. De Koninklijke Magus zal het onderzoek voortzetten omdat de bestuurder in actieve militaire dienst is. En tot slot een belangrijk bericht uh, voor de hulpdiensten in Zandvoort... zijn het sowieso al drukke dagen. Bij incidenten waar elke seconde telt... is het zaak dat zij ongehinderd hun werk kunnen blijven doen. Dat geldt ook al voor de KNRM Zandvoort... dat bij alarmeringen binnen zo kort mogelijke tijd... de reddingsboot vanuit het boothuis naar zee vervoert... om de boot te lanceren. Het is dan essentieel dat de bootcombinatie... een vrije doorgang heeft richting zee. Om de reddingsboot van de KNRM vanuit het boothuis naar zee te brengen... is een speciale extra brede strandafgang beschikbaar... die vrij moet blijven voor de bootcombinatie. Dit wordt met waarschuwingsborden en beleidingen duidelijk aangegeven... maar helaas worden die nogal eens door de strandgasten genegeerd... waardoor de KNRM er vaak maar net langs kan... en in sommige gevallen past het net niet... en dan kan er schade ontstaan zoals er wel vaker gebeurt... Maar kijk even op de borden daar bij die strandafgang. Want het staat duidelijk aangegeven. Niet je fietsen parkeren. En de uh, ingang naar het strand voor de hulpdiensten vrijhouden. En ze moeten erdoor. Dus uh, ja, anders wordt je fiets gewoon een uh, stukje platter. Zullen we maar zeggen. Nou, dat, is al, dat was vorige week zo'n geval. Ja, nee, ja, ja, terecht. Ze moeten erdoor natuurlijk. Hulpverlening gaat uh, altijd voor... Uh... Voor een fiets, zullen we maar zeggen. Het is uh, acht minuten voor half drie. Griet lekker van het weer, bijna 30 graden hier in Zalvoort. En dan Pino, die ansloot. Ik in discoteca, con lo sguardo da serpente. Ik mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato.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 Maar idea, is een superboel. Voor mij is het een superboel. Voor mij is het een superboel. is het een superboel. Voor mij is een superboel. Voor mij het een superboel. een superboel. Voor een superboel. Voor mij is het een superboel. Voor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 Si dice così, no? Le pongo, che idea. Vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, vale idea, è maliziosa bada ma un super un nuovo buffo come te. e poi Zijn cambio, tu que tal? We'll Van alweer eh, enige tijd geleden, Chris Templeton en uh, Stay Something. Nou, als uh, de heren van de technische dienst wat gaan zeggen, dan zouden ze zeggen, het is te warm buiten. Ze zeg ze net tegen ons, we gaan even de vis de neus halen. Ja, totaal. Nou. Nou, <laughs> ze zijn wel heel rap weer binnen. Ja, heel, heel. Ja, en dat heeft allemaal met de weer te maken en daar zijn we nu. Ja, daarom, het is ook een, een kort weerbericht deze keer. Want uh, na een uh, warme plaknacht uh, met minima rond de 20 graden... is het vandaag wederom zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 graden... en er waait een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind. Na opnieuw een warme tropennacht is het morgen opnieuw zonnig en heet... met maxima van 32 graden. Ook na het weekend is het zonnig en heet... met, tot en met woensdag maxima van rond de 30 graden en meer. De nachten zijn warm naar verkoeling, maar verkoeling is in zicht, want... Vanaf donderdag neemt de warmte af en vrijdag uh, en volgende week is het uh, circa 24 graden. En neemt de kans, en dan komt hij, op regen of een onweer, onweersbui neemt weer toe. Al dus Rico Schreuder. Nou, en dat vinden we wel lekker toch, zo uh, dus, op z'n tijd. Nog even een weekje volhouden en dan hebben we het weer gehad. Uh, zo so, so is het weer eens na te lezen op www.ricoweer.nl www.ricoweer.nl Enger contact tussen mensen leidt tot aanstekking.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 damit Arztpraxen, Krankenhäuser und Intensivstationen nicht überlastet werden. Zusammen gegen Corona. Und das war eine Botschaft für alle deutschen Gasten, die hier in Salford anwesend sind. your eyes. Deze plaat heel veel gedraaid in de discotheek en in de hoofdstad uh, in Amsterdam. De dames van My Thai en What Goes On. we gaan naar zoutelanden toe. Niets is beter dan met jou, de koudholtzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelanden. VTV it Blij dat we hier zijn in Zandvoort aan de zee. Een hele goede middag. Bijna 30 graden, al een paar dagen lekker druk op het strand. En ook de reddingsbrigade heeft het er maar druk mee. Uiteraard met alle kleine EHBO-gevallen. Maar ook de muien waar we het al iets eerder over hadden. Nou was vanmorgen, Albert-Jan, de schipper van de KNRM... Jan-Willem van den Bout was in de uitzending. Maar goedemorgen Zandvoort. Ja. Goedemorgen, oh ja, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen en... En die zei van, ja, ze waren al een paar keer uitgevaren natuurlijk voor diverse muigevallen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Kinderen die vermist waren en dergelijke. Maar ook de reddingsbrigade die heeft het er maar heel druk mee, hè. Die zijn van uh, s ochtends vroeg tot s'avonds laat uh, bezig, al die vrijwilligers. Klopt. En... Uh... Nou ja, het begon gisteren natuurlijk allemaal en uh, onze collega's van NH-nieuws waren gisteren ook op het strand. Maar vandaag zal het er niet anders uitzien. Want er kwamen natuurlijk al vroeg volle treinen met strandgangers aan op Zandvoort en de wegen naar de kust stonden natuurlijk al snel vast. Uh, Jan Paap van Strand in 21 zag tot zijn verbazing dat het om half acht morgens al verschrikkelijk druk was. Heel hectisch. Ik had het niet verwacht na de persconferentie van Mark Rutte, al dus Jan Paap. Hij was erdoor verrast en zal de komende dagen meer personeel in de vroege ochtend inzetten. En volgens Paap heeft de gemeente er goed aan gedaan om op een gegeven moment de wegen naar Zandvoort af te sluiten. Heb jij daar ook wat van gemerkt dat die wegen werden afgesloten? Heel weinig. Weinig, nou. Het, uh, viel, op de Vlennerweg uh, viel het wel mee. Alleen tegenwoordig wordt het als een circuit gebruikt, de vollende weg. Ja, dat heb ik gelezen en net dat voorgelezen. Is, ja, maar dat is echt niet normaal. Je leest er ook heel veel op uh, Facebook en uh, dergelijke. Ja. Zeg gewoon, het racen daar. Nee, klopt nou was het... En die tekening van Hans van Pelts in de krant, ja, die is ook ja. zo leuk, die gaat daar ook over. <lacht> klopt. En, uh, maar goed, in ieder geval uh, gisteren waren, waren de collega's van NH niet of we vandaag ook uh, wel op het strand zijn. Maar gisteren maakten zij een reportage. En ze spraken onder andere met de Haarlemse Bianca... die al vroeg op pad was gegaan om uh, van het strand te genieten. Het drukte vandaag op en rond het strand van Zandvoort. De treinen stroomden al voor negen uur leeg met badgasten... en ook de toegangswegen stonden vroeg vast. Dat het dus voor de zeeweg helemaal druk is en overal vol staat... ook het centrum van Hamen eigenlijk, uh, rustenburg staat helemaal vol. En vanaf de zeeweg kan je gewoon doorrijden. Maar ja, ze houden het nu tegen, dus ja, heerlijk is het nu. Maar u heeft daar uh, geen last van gehad, hè? Ik heb daar geen last van. Ik heb een uh, scootertje en die staan lekker bovenaan op slot. En dat is heerlijk. Ik zwaai naar iedereen. Sommige zandvoorters lieten het strand daarom vandaag voor wat het was. Ik vind het zelf te druk om daar uh, tussen te zitten. Maar ja, we gaan lekker op onze fiets. Het valt me eerlijk gezegd 100% mee. Uh, als je om je heen kijkt, hier, uh, iedereen uh, gunt elkaar de ruimte. Nou is het hier op dit stuk van het strand waarschijnlijk ook niet zo druk als iets verderop. Dus uh, ik ben helemaal tevreden. Ja. Maar ik zat er ook geen moeite mee, maar dat dat korter op elkaar was geweest. Hoor. Dus, uh... En uh, ja, dat afstand houden, de coronamaatregelen, vindt u dat dan uh, ja, verantwoord? Dat de strand helemaal vol loopt vandaag? Nou ja, we hebben het zo'n beetje zitten te bekijken. Het is wel een redelijke afstand die ze houden, wat ik zie. Maar ja, het blijft moeilijk hè, met kinderen en uh, jonge lui natuurlijk. Het uh, blijft een beetje problematisch, ja. Corona of niet, je gaat sowieso niet bij elkaar op elkaars handdoek zitten. Je houdt sowieso afstand. Ik bedoel, ik uh, wil hier gewoon kunnen kletsen met mijn vriendinnen en zo. Dan hoeft Pietje naast me niet op een meter afstand van me uh, mee te luisteren of te doen. Dus die afstand is er sowieso wel. Het is uh, lekker druk. Uh, maar tot nu toe uh, vandaag uh, goed te doen. Uh, wel al redelijk wat kindjes die een tijdje zoek geweest zijn. Kleine EBO gevallen. Uh, en vooral heel veel preventief werk. Onze boten varen non-stop langs de, de kust. Waterscooters zijn op het water. Auto's rijden. En dus het is dus vooral waarschuwen en mensen in de gaten houden. Maar uh, tot nu toe is alles uh, onder controle. Inderdaad, tot zover. Aan het eind van de reportage... Ernst Brokmeijer als woordvoerder van de redis -Biegade. En ook vandaag hebben ze daar weer een hele drukke stranddag... met uh, vele duizenden mensen die hier in Zandvoort aanwezig zijn. Goedemiddag, welkom bij de radio. And you found me And pushed me into the light all around Salmerit hoort hier bij CFM Salfords. Ditmaal de single van Shepherds Symphony. Ja, we hebben het over het strand. Vandaag weer een hele drukke stranddag natuurlijk. Maar niet alleen hier in Zandvoort. Ook onze naaste buren hebben het behoorlijk druk op het strand, Albert-Jan. Ja, maar die, ook Egmond-aan-Zee. De reedsbrugade in Egmond-aan-Zee heeft natuurlijk ook al hele drukke dagen achter de rug. En ook met de gevaarlijke sterke stroming van de branding te maken gehad... en waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. Maar zeggen afgelopen weken waren onze collega's van NH daar ook aanwezig... en zeggen hebben ook even tekst en uitleg aan hoe muien nou precies werken. Nou, Je kan het niet vaak genoeg onder de aandacht brengen... van zeker uw luisteraars van radioprogramma's... dan wel met gasten op het strand. En de reddingsbrigades wel de, hele, de hele, hele kustlijn natuurlijk... besteden daar ruim aandacht aan. Maar hier nogmaals een keer, wat je moet doen... Als je in een gevaarlijke situatie terechtkomt, zoals een muis. Ja, geeft een goed gevoel. En uh, ja, We hadden ook zoiets van dat had niet nog langer moeten duren. Dan was het misschien wel erger afgelopen. Reddingsbrigades waarschuwen voor gevaarlijke stromingen richting de zee. Waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. Zo geheten muien of muistromen. Bij Wijk aan Zee waren een paar dagen geleden meerdere reddingsacties nodig. En gisteren raakte een volledig gezin in de problemen bij de kust van Egmond. Wij reden op het strand. We waren de muien aan het, uh, aan het checken waar ze precies zitten. En toen werden we aangehouden door een, uh, een stel gasten, badgasten. En die zeiden dat ze 112 moesten bellen en dat de mensen in problemen waren. Wij zijn daar naartoe gegaan met een uh, waterscooter. En uh, uiteindelijk ging het, uh, ging het goed met de kinderen, want die hadden ook nog een plankje bij hun, dus dat ging eigenlijk allemaal prima. Maar de ouders die dus de kinderen zouden gaan redden, die, hebben, die, hebben, die raakten min of meer in de problemen. Dus uiteindelijk hebben we met, uh, met, met twee waterscooters vijf personen uit het water gehaald. En dan zijn er, alle vijf zijn ze even nagekeken door de ambulance dienst die uh, in principe onderweg was. De gezinsleden kwamen met de schrik vrij. De reddingsbrigade waarschuwt voor de gevaarlijke stroming die richting zee gaat. Ja, momenteel hebben we twee hele grote sterke muien die gelukkig voor onze strandpost staan. Dus eentje ten noorden van ons en eentje ten zuiden van ons. Die hebben we ook afgezet met waarschuwingsborden en vlaggen. Zodat we de mensen proberen te waarschuwen om daar niet het water in te gaan. Lees goed de borden bij de afgang. Kijk vooral ook naar het strand waar de borden staan, eventueel de vlaggen. En luister goed naar de strandwachten als je aanwijzingen krijgt. En mocht je toch in zo'n gevaarlijke stroming terechtkomen, probeer je hoofd boven water te, te houden, niet tegen de stroming meezwemmen, maar gewoon je mee laten voeren met de stroming. Iets voorbij de bank, dus iets dieper in het water, wordt de stroming vanzelf minder, en dan kun je in een grote boog terugzwemmen naar de zandbank. Als je daar eenmaal bent, is het ondiep, daar kun je staan, daar kun je uitrusten, en dan kun je daarna terug doorzwemmen naar het strand. Nou, belangrijk inderdaad van uh, hoe je om moet gaan als je in een uh, recht terechtkomt. Nog even over die borden en vlaggen, Albert-Jan. Ja. Nou, uh, weet ik gewoon, en dat zie je ook uh, gebeuren aan de kust... van ondanks dat er allemaal vlaggen staan en borden en uh, je, je kan er van alles neerzetten. Maar ja. de mensen gaan toch het water in. Dus let er echt op, want uh, het is gewoon belangrijk dat je op die plek even heel voorzichtig bent met het water ingaan... of eigenlijk beter gezegd, helemaal niet. In ieder geval alleen, ga dan pootje baden... maar hou je voeten op het strand, op het zand. En ga niet echt zwemmen, want dan riskeer je inderdaad in een mui terecht te komen. Zo is het. En hou er ook rekening mee dat de muizen steeds ergens anders zijn. Dus als je denkt, van, oh, hier was een mui... en dan kan hij in één keer wel op een andere plek zijn, dus... Je bent gewaarschuwd en hou uh, zeg maar, uh, alle meldingen van de reddingsbrigade in de gaten. Als je hier op het strand bent. Maar als je dan op het strand bent, nou, dan kan je wel genieten hoor. Heerlijk, een beetje wind erbij en zeilen. En dan uh, lekker het uh, water op. Met een boot. En splitsing heeft er ook een uh, hit mee gescoord in de jaren tachtig. Ook die plaat werd in de zomer helemaal grijs geduid. Hier zijn ze met wind en zeilen. Lange in de Spaanse zon, geen bewegingen te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. Albert ik stuurde je net een bonnetje door. Van even een middagje op het terras zitten in Monte Carlo. Ja. Ja, daar word je ook niet vrouwelijk van. Hè? Wat een bedrag, joh. Ongelooflijk. Maar je moet er wat voor over hebben. Dan zit je daar wel lekker, hè? En dan uh, zorgt ze wel dat je plekje gewoon uh, keurig uh, vrij is. En coronaproof. Ook dat nog. Het is... Uh, hè? Je bent wel gelijk uh, gezond verklaard. Ja, ruim 150.000 euro. Nou, daar word je echt niet vrouwelijk van. Goed, Eerste uur zit er alweer op van Salzburg op zaterdag. Zodra ik naar het nieuws en weer, dan zijn we er nog twee uur lang met uiteraard... De kwalificatie van de 17th Anniversary Race op het circuit van Silverstone van de Formule 1. De Dat Kali. straks na drie uur. Tot zo. Oh, de